8 uur. Dit is Radio 1 met Clara Rensen en Marcel Oosten. En zo duidelijk in het NOS Radio 1-journaal praten we met werkgeversvoorman Bernhard Wientjes. Hij pleit ervoor om banken te verkopen. En de meldingsplicht voor hooligans, dat kan ook wel met een mobieltje. Eerst hoort u nu het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. De Europese ministers van Financiën zijn het vannacht eens geworden over regels voor het redden of laten omvallen van banken. Daarbij is de bedoeling dat de belastingbetalers niet voor de kosten opdraaien.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 Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard euro, zegt hij in een interview in de Volkskrant. Wientjes zegt dat het kabinet beter het ongewenste tafelzilver kan verkopen. Economieverslaggever Merel lorem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 Marcel zei het net al, wintjes, uh, die horen we zometeen na de reclame in een gesprek in het Radio 1-journaal. Het kabinet kan voorlopig doorgaan met het pensioenplan. Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaven VVD en PvdA hun steun aan het voorstel. De oppositie is tegen het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Of de plannen ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kunnen rekenen, is daarom de vraag. De coalitie heeft daar geen meerderheid en bij veel partijen is dat kritiek. Staatssecretaris Wekers hoopt dat hij de Eerste Kamer uiteindelijk meekrijgt.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 In Australië is Kevin Rudd beëdigd als premier... drie jaar nadat hij uit dezelfde functie was gestapt... om de weg vrij te maken voor zijn partijgenoot Julia Gillard. Zij stapte gisteren op als premier en als leider van de regerende Labour-partij... omdat ze een vertrouwensstemming over het leiderschap verloor. De Labour-partij staat in de peilingen op zwaar verlies. Het Australische parlement moet nu zijn vertrouwen in Rudd uitspreken. President Obama is begonnen aan een reis door Afrika. Het eerste land dat hij bezoekt is Senegal... Met zijn reis wil Obama de investeringskansen van Amerikaanse bedrijven in Afrika vergroten. Naast Senegal gaat hij naar Zuid-Afrika en Tanzania. Naast de investeringen wil Obama ook ontwikkelingsvraagstukken bespreken. Obama is nog altijd populair in Afrika. Al zijn er ook protesten, zegt correspondent Koert Lindeyer. Obama is in de harten opgenomen van miljoenen, miljoenen Afrikanen. Maar hij zou kritiek krijgen tijdens... Uh... Deze, deze reis in Zuid-Afrika zijn zelfs demonstraties onder de titel no gepland. Dus het zal niet een makkelijk bezoek voor hem worden. Bezoek aan Zuid-Afrika wordt overschaduwd door de gezondheidstoestand van de 94-jarige oud-president Mandela. De toestand is nog steeds kritiek. De Zuid-Afrikaanse president Suma besloot een reis naar Mozambique af te zeggen na een bezoek gisteren aan Mandela in het ziekenhuis. De twintig toeristen die vastzaten op een drijvende ijsschots in het Canadese Noordpoolgebied hebben zichzelf uit hun benarde positie gered. Ze konden van het ijs af toen hun ijsschots tegen een ander stuk ijs aandreef dat tegen het vaste land aan lag. De groep uh, was aan het kamperen toen dinsdag het stuk ijs waarop ze zaten afbrak en wegdreef. Het weer van tijd tot tijd zon, ook wolkenvelden en wat buien. Later op de dag vaker regen. 15 graden wordt het bij een stevige noordwestenwind. Ook morgen en zaterdag wisselvallig en koel. Vanaf zondag wordt het warmer, zonniger en droger. Volgende week kan het 25 graden worden. En de verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Qua files is het een normale ochtendspits. Bij Amsterdam loopt het vast op de A7 en de A8. Bij Zaandam, na een ongeluk in de Koentunnel, op de A10. De weg is daar inmiddels wel weer vrij trouwens. Wat verder opvalt is de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Nieuwegein, afrit Everdingen en Nieuwegein, 9 kilometer. Stond daar een tijd lang een vrachtwagen stil, maar de rijbaan is zojuist vrijgegeven. Op de A4 naar Amsterdam loopt het vast bij knoop Badhoeverdorp... over 2 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Utrecht is weer vrijgegeven... na een ongeluk bij de afrit Wageningen. Het gevolg is nog wel 8 kilometer fieden vanaf Waterberg. En op de A59 Os richting Den Bosch loopt het vast... door een ongeluk tussen Knopend Paalgraven en Os 5 kilometer. Wat krijg je eigenlijk voor uh, tafel zilver... als je het nu zou verkopen? Zo dadelijk meer. Als ondernemer hebt u het waarschijnlijk te druk om lang na te denken... over de risico's die u als zelfstandige loopt.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 NOS Radio 1 journal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Het gaat ook vanochtend weer veel over crisis en geld. Want ja, 6 miljard euro extra bezuinigen. Voor iedereen kwam het eind mei als een verrassing. Behalve voor de premier. Dat 3,6 betekent 6 miljard bezuinigen, kent iedereen dat cijfer. Dus eh, 0,6 is 6 miljard, dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de werkgevers verdere lastenverzwaring afwijzen. De premier moet echt een andere weg inslaan, dat zegt uh, werkgeversvoorman Bernard Wientjes. De 6 miljard euro aan bezuinigingen moet niet uit lastenverzwaringen komen. En sowieso zijn bezuinigingen op dit moment niet verstandig. Het moet komen voor een belangrijk deel, als je al geld wil binnenhalen... uit de verkoop van tafelzilver, zoals uh, ABN AMRO, SNS Reaal... en belangen in gasunie en Tennet. We gaan eventjes terug naar een moment vlak na het sluiten van het sociaal akkoord. Met een goed gevoel wakker geworden... Uh, het feit dat we überhaupt een akkoord bereikt hebben, is natuurlijk de allergrootste winst. Nou, meneer Wintjes, goedemorgen opnieuw. En goedemorgen. Hoe bent u dan vanochtend wakker geworden? Uh, redelijk vroeg. Ik kreeg een telefoontje van mijn woordvoerder, dat er blijkbaar <laughs> een en ander in de krant stond. Dus ja. uh, nee, maar uitstekend. Verder, verder, verder uitstekend. Het gaat ja. verder goed met u ook? Uitstekend, dank okay. u Ja, Nou, dat is fijn om te horen, maar... Um, met, u alle... ook, ja, met, met u ook, hoop Ja, Goed zeker. Zo. Ja. Goed zo alle gekheid op een stokje. U zegt daar um, vanochtend in de Volkskrant dat het allemaal anders moet. Uh, u bent veel minder tevreden, een tevreden man dan u was... na het sluiten van het sociaal akkoord. Wat is er gebeurd in de tussentijd? Nou ja, kijk, de uitgangspunt was in feite... dat we de traditionele crisis hadden... dat eigenlijk na een paar moeilijke jaren... door bezuinigingen, door maatregelen... de economie is weer... Dus het goede vaarwater zou komen. Dat leek ook zo in 2010 en 2011. Dan hadden we een groei. Toen bleek in 2012 tegen te vallen. Toen dus zei iedereen: Nou ja, het kan er een jaartje tegenvallen. Maar nu zie je de laatste cijfers. En dan blijkt het in 2013 veel slechter te zijn. De cijfers zijn eergisteren bekend geworden. Veel slechter te zijn. En de vooruitzichten van 2014 zijn. Dat die kleine groei die we nog volgens het CVB zouden hebben, in feite verdampt. Nou, op dat moment werkt het normale systeem niet. En als je dan hoort dat dit kabinet ook nog voor plan is. om een deel van de bezuinigingen.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 Overigens wel een enorme stijging van de collectieve lasten, dus daar moet wel op bezuinigd worden. Maar het slechtste wat we nu kunnen hebben op dit moment in het land is dat we dus de economie nog verder verstoren door weer lasten belastingverhoging. Dat nee. is een boodschap voor mij. Ja. Meneer Wintjes, u noemt het een extreem zorgelijke ontwikkeling. Nou heeft het kabinet de belasting natuurlijk al verhoogd, BTW bijvoorbeeld. Heeft dat dan slecht uitgepakt? Naar de, naar, de, naar de detailhandel, die heeft nog nooit zoveel verliezementen gekend als nu. Uh, de bouw heeft het nog moeilijker gekregen. Dus, uh, heeft ons oh, verder de... in de crisis gedrukt, zegt u dat? Nou, het volgende is gebeurd. Uh, dat is in feite echt gebeurd. Dat dus ter gevolge van de btw-verhoging als tegenprestatie, was toen het lenteakkoord overeengekomen, zouden de lasten van uh, zeg maar de loonkosten zouden omlaag gaan. Dat laatste is weer wegbezuinigd. Dus je hebt wel de lastenverhoging gekregen. Maar de verlaging die daar ook het gevolg van zou zijn. die is niet gerealiseerd. omdat men ook in het afgelopen jaar al met een enorme bezuinigingsoperatie zit. Dus je ziet in feite dat bezuinigingen. en met name lastenverhoging. ons steeds dieper in de problemen brengen. En daar moet een.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 Helemaal niet. Dat heb ik ook duidelijk in mijn interview gezegd. Kijk, het sociaal akkoord heeft niets te maken met de hoogte van de bezuinigingen, met de invulling van de bezuinigingen. Zolang de bezuinigingen niet, de, niet de, de, de basis van het sociaal akkoord, de afspraken die daar gemaakt zijn, aantasten. Daar gaat het niet om. Nee, wat ik zeg in feite is, laten we dan maar accepteren. We moeten natuurlijk wel doorgaan met bezuinigingen om de overheidsuitgaven terug te brengen. Want die zijn namelijk wel gegroeid. Kijk, de economie is niet gegroeid. Ik heb een aantal cijfers verzameld en dan zie je de economie blijft, blijft hetzelfde al als, het, als je het corrigeert met de inflatie van 2007 en de, lasten bij, de collectieve lasten met 40 miljard gegroeid.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 in de crisis bij hen terecht gekomen te zijn. Zoals aandelen van banken om die te gaan verkopen. Ja, En dan zegt u, dat tafel zilver, dat ligt toch maar zwart te worden in de la. Uh, doe dat van de hand. Maar je kunt dat maar één keer verkopen. Hè? En is dat ja. nu wel de goede tijd? Nou ja, de, de prijs zal laag zijn. Kijk, uh, we hebben het afgeschreven in Nederland. We hebben zelfs uh, voor SNS alles wat we daarin gestopt hebben, hebben we gelijk als lasten genomen in vorig jaar. Ja. Uh, dus we zullen daar verlies op leiden. Maar het is een keuze. Het is een keuze tussen op een gegeven moment weer lastig gaan volgen waarvan je bijna zeker weet... dat het bedrijfsleven en ook de overheid, en ook de, sorry, en ook de burger... Uh, daardoor weer minder uit zal geven. Het is wat tegenstrijdig als de heer Samson zegt... we moeten meer uitgeven. Dat zegt de meneer Lutert trouwens ook, meer uitgeven. Nee. En tegelijkertijd haalt hij de portemonnee van de burger... die dat moet uitgeven voor een deel van de okay. leeg via belastingvol. Ja, meneer Wintjes, dan wil ik toch met u even terug naar dat sociaal akkoord. Want ja. um, wat doet u als um, het kabinet niet naar u luistert? Als het kabinet toch doorgaat met uh, die 6 miljard bezuinigingen... inclusief lastenverzwaring? We hopen dat het kabinet wel naar ons luistert. Ja, ja dat begrijp ik. Plaats. Maar stel dat ze niet luisteren, het, meneer minister. Het Wienzen. sociaal akkoord is voor ons sociaal akkoord. Wat okay. met handtekening staat eronder... zolang de fundamenten van, wat ik u net zei... de afspraken nagekomen worden door vakbonden en door de dat overheid. Dat gaat u niet als wisselgeld gebruiken? Nee, ik ja. zal nooit uh, dealen deal. zielen. Wat gaat u dan doen? Uh, stel dat het kabinet u negeert... Ja, kijk, we zullen onze, onze lobbykracht daarvoor gebruiken. Ik denk ook dat er reële voorstellen zijn. We, we, we, zeggen ook, we zeggen ook tegen het kabinet niet dat ze enorme fouten gemaakt hebben. We hebben gezegd tegen het kabinet dat de normale ontwikkeling die je altijd ziet in zo'n recessie, deze keer niet functioneert. Dus ook vijf jaar geleden dacht elke econoom, en ik ook trouwens hoor, dat het de beste methode was tijdelijk even goed bezuinigen, er doorheen. Maar we zitten nu zeven jaar in een crisis. Dat kan niet meer. Dus de normale middelen werken niet meer. En ik zal proberen uh, het kabinet ervan te overtuigen. Ik zal ook zeggen, ga naar Brussel, praat hierover. Bied aan dat we onze staatsschuld stabiliseren via de verkoop van een aantal deelnamen... Uh, voer zo snel mogelijk, dan kom ik op die sociaal akkoord terug. Zo snel mogelijk de fundamentele afspraken, dus de hervormingen uit het sociaal akkoord. Dat wil zeggen de WW, de participatiewet, ontslag, Voer die met een razend tempo door de Kamer heen. Want dan vertrouwt Brussel ons ook weer. Want we hebben natuurlijk een Imago dat we wel dingen besluiten. Maar binnen twee jaar weer een nieuwe kabinet hebben die opnieuw begint. ...overtuigen op die manier uh, Brussel dat ja. wij een gezond land zijn. U blijft daar dus wel achter staan, want uw collega Bisseuvel van MKB zei... Uh, ...dat hij zich erin geluist voelde door het kabinet. Zo denkt u daar niet over. Nou ja, kijk, iedereen is zijn eigen manier van, van uit. Ik kan de frustratie van MKB-bedrijven die natuurlijk het meest lijden. Denk aan de winkels in Nederland. Dus ja. ik kan me voor de frustratie van mijn collega voorstellen. Uh, maar ook hij staat volledig achter het sociaal akkoord. Bernhard Wintjes, voorzitter van VNO-NCW. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Wij gaan naar Joost Vullings in Den Haag voor de nodige duiding en analyse Joost. Want uh, we horen in ieder geval van meneer Wintjes, werkgeversvoorman, dat hij achter het sociaal akkoord staat nog altijd en dat die handtekening wat waard is. Um, maar toch, uh, wat, wat betekent dit voor de plannen? Nou ja, voor, de, voor de plannen van het kabinet, die 6 miljard, nou, we hebben gisteren daar een uitgebreid debat over gehad in de Tweede Kamer. En ja, het kernwoord van premier Rutte was koers houden. Dus ja, hij was in ieder geval gisteren niet van plan om, om af te wijken van de koers die hij heeft uitgezet. En dat is een koers van uh, ja, toch uh, streven naar, naar financiële, uh, degelijke financiën van de voor de overheid. En dat betekent dus voor volgend jaar 6 miljard extra bezuinigen. Maar het betekent inmiddels ook als eigenlijk zijn, zijn, zijn, zijn bondgenoten, de, zijn vrienden, werkgevers van de VVD-premier, als die hem nu niet meer steunen in dat beleid. Ja, dan uh, ja, noem nog maar eens een bondgenoot van het kabinet. De oppositie is tegen, uh, de vakbond is tegen de 6 miljard. Het MKB Nederland, dus we zeggen, alle, alle winkeliers, zijn tegen de 6 miljard bezuinigingen. De grote werkgevers en werknemers zijn tegen. Dus het kabinet staat wel gewoon helemaal alleen op dit moment. Ja. Maar Joost, als Wintjes ook zegt van die lastenverzwaring... en dit is natuurlijk al doorgevoerd met de BTW bijvoorbeeld... heeft ons verder in de crisis geduwd, dus het beleid was verkeerd. Dat moeten Rutte en Dijsselbloem zich toch gaan aantrekken op een gegeven moment? Nou ja, dit, dit, dit, zal, dit zal zeker wel uh, aankomen als, als het nu zo groot in, in, de, in de krant staat. Wij hebben het er nu ook over. Maar ja, om zomaar van beleid te veranderen... Uh, ja, dat, dat, dat zullen ze ook niet zomaar doen. En je hoort het Bernard Wintjes zelf ook zeggen. Ik, ik heb het tot heel lang ook gesteund. Uh, en op die lijn zit het kabinet nog steeds. En zomaar zo'n omslag maken. Want kijk, Bernard Wintje zegt er terecht bij... van als we dit gaan doen, zijn plan uh, uitvoeren... Dus, dus banken verkopen, tafelzilver verkopen en met dat geld... Uh, zorgen dat de begroting een beetje binnen de perken blijft. Uh, de afspraak met Brussel is 6 miljard bezuinigen, maar wel structurele bezuinigen. En structureel houdt in dat je ieder jaar een bepaald bedrag minder uitgeeft. En dit is natuurlijk, je verkoopt iets... En je, en je stopt dat geld ergens in. Maar ja, dat, dat kan je twee jaar doen van de opbrengsten, dan is het geld op. Dus nee. we moeten echt wel serieus met Brussel gaan praten. Bedoel, dit kan niet een plan zijn dat Nederland zomaar eenzijdig doorvoert. Nee, we horen toch wel een um, windjes die het kabinet niet helemaal loslaat... Hè? via lobby wil proberen om te bereiken wat hij verstandig vindt... maar hij zal niet uh, so het sociaal akkoord wat dat betreft... of uh, zijn handtekening daar, daarvoor intrekken. Nee, nee ik, ik denk ook dat, dat geen van alle partijen die het sociaal akkoord heeft ondertekend... Uh, daar de handtekening onderuit haalt. Want dat sociaal akkoord was juist naar nou iedereen zo blij mee. En dat mm -hmm. betekent ook, ook draagvlak voor veel belangrijke plannen. Volgens mij zijn de belangen van alle ondertekenaars te groot... om dat sociaal akkoord te laten vallen. Maar goed, dus wat dat betreft, voor die maatregelen is er nog draagvlak. Maar voor het, ja, het bezuinigingsbeleid van dit kabinet... is dus geen enkel draagvlak meer. Nou, ik heb het al vaker gezegd. Begin volgend jaar uh, zijn de gemeenteraadsverkiezingen... Dat, dat wordt op deze manier een drama voor de VVD en de Partij van de Arbeid... En de oppositiepartijen die staan natuurlijk ook helemaal niet te trappelen... om impopulaire maatregelen te gaan steunen, uh, ja, zo vlak voor de verkiezingen. Dus het, ja, het kabinet, ik zei, ik zei het maandag ook al, het begint een Houdini-act te worden. En hoe ze hier gaan op reageren, ja, dat weet ik niet. Dat gaan we straks allemaal uh, onderzoeken. Maar het kabinet uh, staat wel alleen. Ja. En, en Joost, uh, want je hebt al, vaak die, hebt al vaak die rekensom gemaakt, een derde, een derde, een derde, een derde. Is er een alternatief voor lastenverzwaring? Bijvoorbeeld in de zorg? Ja, bezuinigen. Ja. Ja, gewoon meer bezuinigen. Maar we, we moeten natuurlijk ons ook realiseren. dat. We, we, we kennen dan in, in, in Den Haag. het verschil tussen. lastenverzwaring en bezuinigen. En lastenverzwaring, laten we dat maar gewoon definiëren. als belastingverhogingen. En, en dan, dat zou dan een derde zijn. en twee derde bezuinigen. Maar. Uh, ja, bezuinigingen raken ook heel vaak heel veel mensen in de portemonnee. Want als je zegt, oké, okay, we doen geen enkele belasting omhoog... Uh, om de begroting in 2014 rond te krijgen... maar we gaan dan daarom wel op de uitkeringen bezuinigen... ja, ja dat, dat heet officieel in het jargon geen lastenverzwaring... maar ja, dat raakt natuurlijk een ontzettend veel mensen. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je maatregelen gaat nemen... die mensen niet in de portemonnee raken. Nou, uh, ik, uh, die kan ik eigenlijk niet zo snel verzinnen. Nee, verzin één list. Joost Vullings in Den Haag, dankjewel. Nou, ik laat het een andere over. <laughs> en een bellende computer, dankjewel Joost. Controleert hooligans met een stadionverbod eigenlijk beter dan de politie. Hoe dat zit, hoort u zo. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB Wijnandswaan. Zo waren een vrij normale ochtendspits. Dankzij het aantal ongelukken: 130 kilometer alles bij elkaar. De A4 richting Amsterdam is weer open bij Dorp. De A12 ook van Arnhem naar Utrecht voor de Afrit Oosterbeek. Maar op beide plekken staan nog wel files. A28 zwolle Utrecht een nieuw ongeluk. Bij Amersfoort inmiddels 9 kilometer fide. En op de A59 richting Den Bos loopt het vast. Voor Os over 6 kilometer. En ook daar is de oorzaak een ongeluk. We rijden door. Naar Den Bos. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de oproep luid van ProRail komt vooral niet naar Den Bos. Ook van de Nederlandse spoorwegen, want vanaf vandaag vinden ingrijpende werkzaamheden plaats bij het station. Maar Robin, gaat het een beetje zoals verwacht? Ja, ja je mag zeggen dat het als, als verwacht gaat. De spits is toch nu wel echt begonnen. De bussen rijden af en aan. Er worden hier 4.000 tot 5.000 mensen per uur. Uh, vervoerd. Dat zijn dus mensen die naar het station komen om hier hun reis te vervolgen. En mensen die vanaf Den Bosch richting Utrecht en Nijmegen moeten, die moeten eerst met bussen naar Elders. Ja, allemaal vanwege grote werkzaamheden uh, ten noorden van het, uh, van het station hier uh, in Den Bosch. Meneer Bierbooms is de projectmanager van ProRail. Tot nu toe gaat het goed. Mogen ja. we dat zeggen? Ja, tot nu toe gaat het heel erg goed. Uh, ja. We zijn ook nog maar net begonnen. Dus we, zijn, we zijn net begonnen, <lacht> maar uh, alle goede beginnen. Ja, dus al, het uh, halve werk, zeg maar wel eens. Hè? Ja. Wij kijken... Wij we kijken in de verte en daar zien wij een hele grote, gloednieuwe betonnen spoorbrug liggen. Wat gaat daarmee gebeuren? Um, die betonnen brug die gaat de oude stalen brug uh, vervangen. Uh, zodat het in ieder geval een, een, een stillere brug ook wordt. Uh, en die is nodig uh, om uh, de uitbreiding hier ten noorden van de mos. Er liggen er nu twee sporen en die gaan we uitbreiden naar vier sporen. Zodat we uh, meer treinen uh, af kunnen handelen uh, in de mos... Uh, en ook uh, ja, de, de, de hele doorstroming kunnen, kunnen ver, verbeteren. Het is echt een knooppunt, hè, Den Bosch? Ja, ja en eigenlijk is het wat onze, onze uh, issue is eigenlijk van om van knelpunt naar knooppunt te, uh, te gaan. En uh, dat doen we dus met die uitbreiding. En anderzijds gaan we ook het amplacement uh, helemaal aanpakken. Het aantal wissels wordt uh, drastisch uh, verminderd. En er zijn ook, uh, zoals u weet, uh, storingsgevoelige uh, elementen... waarbij we gewoon een uh, robuuster uh, uh, infra kunnen, kunnen aanbieden. Ja. Nou, uh, dat, dat gaat dus uh, tot volgend jaar uh, duren. Maar in ieder geval tot 11 juli moeten wij melden... geen treinen naar Utrecht en Nijmegen. Dat is ingrijpend? Dat is heel voor ingrijpend. Dat is heel ingrijpend. Dat beseffen we ter degen. Uh, ja, dat wat het voor gevolgen heeft voor de, voor de reiziger. Uh, ja. Oké, okay, nou die reizigers die komen nu dus aangereden... en worden afgevoerd uh, vanaf uh, het station hier in Den Bosch. Ik sprak er net een paar. Kent u de map van de NS-buschauffeur... die ondanks de twee navigaties nog steeds verkeerd rijdt? Wij wel. Vertel eens... Hij ah, reed weer verkeerd. O, komen jullie vandaan? Vanaf Stelbommel. En toen? Uh, nou ja, we, stonden, we moesten de bus in daar vanwege dan de werkzaamheden. Maar uh, nou ja, zoals mijn broer ook zei, twee navigatiesystemen en toch verkeerd rijden. Dus nou ja, eindelijk is het vrij uh, teleurstellend. Maar jullie zijn wel aangekomen? Ja, het viel wel mee. Alleen jullie hebben een toeristische route gereden. Ja, rondje van de zaak, hè. <laughs> Dus... Goede reis verder. Dank je. Het is dank te wel. hopen dat de trein wel de goede kant op gaat. Ja, inderdaad, dank u wel. Ja, dat zijn mensen die met de bus in Den bos aangekomen zijn... om vanaf hier en verder te reizen met de trein. Maar er zijn natuurlijk dus ook veel mensen die vanuit Den bos naar Nijmegen of Utrecht willen rijden. En die moeten hier op de bus. Hier zijn de bussen naar Zaltbommel, staat er op een bordje. Bussen rijden iedere vijf minuten. En uh, er staat een hele trits uh, bussen klaar. Goedemorgen, ligt u allemaal nog op schema... Ja hoor, ja, gaat het goed. gaat helemaal prima. Geen enkele vertraging. Chauffeur, gaat het goed? Ja, voor mij wel, ja. joh. <laughs> U rijdt de hele tijd rondjes. Uh, Tot tien uur rij ik en dan uh, mag ik weer naar huis toe. Ik, ben, een, ja? ik ben gewoon even extra ingehuurd... Ja. om even toch zo snel mogelijk de mensen naar de plek van bestemming ja. te krijgen. Ja, er zijn voor de spits uh, heel veel bussen. Hè. De NS heeft 225 bussen uh, ingezet. Ja. Dus als er ergens in Nederland nog een bus nodig is... dan, uh, dan wordt het wat moeilijker. Ze zijn allemaal in Den Bosch. <laughs> ja. Ik wens u een goede reis en uh, heel veel rondjes dus. Hè. Ik dank je en jullie ook heel veel uh, succes. Nou, dat is aardig. Bedankt. Ook Mark Robin visser je hoort hem later nog hoor, vanuit de Mos. Vijf voor half negen. De huidige meldplicht voor supporters met een stadionverbod werkt niet goed, vindt hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij denkt dat het beter kan en adviseert de politie om hooligans aan een digitale meldplicht te onderwerpen. Meneer Brouwer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat dan? Uh, ja, wij zijn begonnen met het idee van, we moeten iets met een... Uh... Met een, met een mobiele telefoon doen. En eh, dat hebben we laat ik zeg, in de loop van de jaren verder uitgewerkt. Kijk, wij, wij zijn afhankelijk van als je in het stadion zit en je hebt een plicht om telefonisch oproepbaar te zijn... dan hoor je aan de achtergrond geluiden, bij wijze van spreken al waar iemand zich bevindt. <laughs> en waar hij zich niet mag bevinden. Maar, maar is het dan het... al niet te laat, meneer Brouwer? Uh, ja natuurlijk, nee natuurlijk. Dus wat we nu doen, uh, hij uh, kan uh, tussen, laat ik zeggen, een uur voor de wedstrijd en een uur uh, na de wedstrijd kan hij gebeld worden door een uh, politiecomputer. Die eh, moet door middel van spraakherkenning zijn stem herkennen. Dus dat is niet zijn broer of zijn, zijn, zijn, weet ik veel wat is, zijn vriend is. En eh, vervolgens moet er nog vastgesteld worden op welke plek die zich bevindt. En wij zijn natuurlijk niet geïnteresseerd in waar hij zich bevindt, maar alleen ja dat hij zich niet in het stadion of de omgeving van het stadion bevindt. En dat gebeurt dan door, ja, dat kan door middel van drie systemen, door een GPS-signaal, door triangulation. Dat is dat je door middel van een driehoeksmeting meet tussen welke telefoonpalen die zit. En het kan het meest eenvoudige. Door te zeggen van, nou ja, we, we plaatsen, uh, je vraagt aan de provider of je een soort van fans, een, dat noemen ze een fans, een, uh, een serie van telefoonpalen uh, rondom het stadion uh, alarmeert wanneer die telefoon, uh, die, dat gebied binnenkomt. Hm. En dan hoor je dus dat die daar is. Wat is er dan mis, u komt dus met het plan Niet Voor Niks, wat is er dan mis met de huidige meldplicht? Nou, die wordt totaal niet nageleefd. Het wordt in, uh, verschillende, in verschillende televisieprogramma's wel uh, mooi gegeven. Illustreert dat zelfs van, het, van de BVO, van de betaalde voetbalvereniging, waar je een stadionverbod van hebt, daar loop je gewoon weer binnen. Dus het moet op de ene of andere manier. Dus wij doen alsof we de straffen enorm verhoogd hebben, maar ja, de naleving daarvan is 0,0 met een sterretje. En uh, dat is de reden geweest. Dat betreft, nou kunnen we dat niet wat effectiever maken. Sommige mensen zeggen dan. Nou, dan moet je een enkel band nemen. Dat is allemaal, gaat allemaal veel te ver, dat is disproportioneel. En we willen ook niet weten waar hij zich overal bevindt. Bevind. We willen alleen maar weten dat hij zich niet in uh, het verboden gebied bevindt. En dat nee. noemen wij digitaal surveilleren. Maar ik denk dan gelijk aan manieren om dit te omzeilen. Ja. Wat nou als een hooligan zijn telefoon gewoon weg thuis laat? Of uh, noem maar wat. Dat, uh, dan... dan uh, uh, Plecht hij een strafbaar feit, omdat wij het niet meer de meldplicht hebben genoemd, maar de aantoonplicht. Hij moet aantonen dat hij zich niet in het stadion bevindt. Dus hij moet ook dus die telefoon wordt... opnemen? Ja, dus dat moet hij opnemen en anders wordt zijn, zijn, zijn stadionverbod, bij wijze van spreken, direct verdubbeld. Dat okay. zou kunnen, dat hebben wij zoiets hebben wij zelfs voorgesteld. Dus uh, hij moet gewoon aan die aantoonplicht voldoen. Kijk, en het probleem van die meldplicht was ja, dat is twee minuten melden op het uh, politiebureau en daarna loop je vrolijk fluit naar het stadion. Ja. En dat kan hier niet, omdat je gewoon gedurende vier uren bereikbaar moet zijn en gecontroleerd wordt van uh, bevind je niet in het verboden gebied. We willen niet weten waar die is, dat, nee. dat interesseert ons verder niet. Dus het geeft voor hen ook grote voordelen. Je kan je door heel Nederland, door de hele wereld vrij bewegen, alleen niet dat kleine cirkeltje rondom het stadion. En ook de handhaving is volgens u uh, dus dankzij die computer geen probleem? Nee, dat hebben we met de politie van Driebergen, de digitale dienst van de politie van Driebergen, samen ontwikkeld. En uh, die uh, zien hier echt, echt grote mogelijkheden in. Dus uh, ja, we moeten het komende seizoen een pilot beginnen en dan maar kijken of we niet dingen over het hoofd te zien Maar voor zover wij uh, het nu kunnen beoordelen, zou dit een hele goede manier zijn om stadionverboden af te dwingen. Goed. Ligt bij de minister het plan? Uh, als het goed is wel, ja. Het goed is wel. Dat is niet onze verantwoordelijkheid, maar dat heeft politie en wetenschap, waarvoor wij dit onderzoek hebben uitgevoerd, inmiddels aan hem te oren gebracht. Dan zijn wij benieuwd, meneer Brouwer, over het ervan goed. komt. Hartelijk dank ja. voor uw uitleg. Graag gedaan voor je En zo dadelijk glad gras en kapotte knieën. Blijft u luisteren? Een Audi is uitgerust met slimme on-demand technologieën. Wij schakelen systemen uit wanneer u deze niet nodig heeft. Dat is nou efficiënt omgaan met energie.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 Good thinking. .nl Dit is Radio 1.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 Nou, valt wel mee op de weg, hè, het Zwaan? Ja, maar toch, uh, vergeleken met de afgelopen dagen is het wel een stuk drukker, want toen was het echt ontzettend rustig. Maar nu niet, want uh, bij Amsterdam zijn een paar ongelukken gebeurd. En dat zien we vooral terug op de A10. Op de A10 Noord loopt het vast, tussen de afrit Volendam en Knopend meer. acht kilometer richting Amersfoort. Het probleem zit hem aan de andere kant, op de A10 Zuid naar Amersfoort. Er staat vanaf Geuzeveld tot aan Knopend meer 10 kilometer file. En daar zijn twee rijstroken dicht. En we hadden al een ongeluk in de nog aan het begin van de spits. En daardoor staan er nu nog vrij lange files op de A7 en de A8... rondom en Zaandam. Ook een probleem op de A28 vanuit Zwolle. Er staat tussen Nijkerk en Amersfoort 10 kilometer na een aanrijding. En richting Den Bosch zit sowieso wat extra verkeer op de weg... door het ontbreken van de treinen. En als er dan wat gebeurt, loopt het meteen flink vast. Zoals nu op de A59. Er staat voor ons 6 kilometer en dat komt door een ongeluk. Nou, Wijnand, dankjewel. En zo dadelijk Martin Verkerk over Wimbledon. Het gras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 Morgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over een paar uur begint de vierde dag van Wimbledon. Maar er is alle reden om nog even terug te kijken naar gisteren. Jan Rolfs, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Jan, de, de Telegraaf heeft het zelfs over de waanzinnige woensdag. Wat ja. was daar aan de hand gisteren, bijvoorbeeld met het gras? Het gras is glad hè, en heel snel en weer anders dan andere jaren. Het is vochtig weer en het speelt dus ook een rol. En vandaar die sensationele overwinning, Marcel van Sergi Stachowski. Ja. De 27-jarige Oekraïner. Hè, op de grote Roger Federer, de Stachowski, de nummer 116 van de wereld speelde de wedstrijd van zijn leven... Heel aanvallend tennis. Dat had het ook weer te maken met die gladde banen. 96 keer verscheen hij aan het net. Stakhovski maakte 61 punten. En de grote meester uit Zwitserland had daar gewoon geen antwoord op. En uh, ja, hij verliest in 4 sets. 36 keer achter elkaar haalde Federer dus de kwartfinale op een Grand Slam, Marcel. Maar daar is dus nu een einde aangekomen. Het was gisteren echt een historische nederlaag op Wimbledon. En toch ook wel een historische dag, hoor. Ja, en, en sowieso, maar zoals zei het al, een waanzinnige woensdag zoals de telegraaf schrijft. Ja. Vanwege de vele ja. blessures. Is dit ja. al met al een, een harde klap voor zo'n toernooi? Ja, dat denk ik wel. Kijk, Federer is natuurlijk toch een publiekstrekker. Hè. Er komen speciaal mensen uit de hele wereld naar Wimmelden om dan... en dan kopen ze een kaartje voor het Court En dan moeten ze maar hopen dat Federer op het Court komt te spelen. Maar ja, dan ligt hij al in de tweede ronde uit het toernooi. Daar hou je geen rekening mee. Er kopen heel veel mensen een kaartje voor, voor de tweede week. Federer is gewoon ja, een enorme publiekstrekker. En na Nadal dus ook Federer eruit. Dat is natuurlijk wel een klap voor het toernooi. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk... was het gisteren ook een krankzinnige dag omdat je zoveel opgaves had. En dat heeft toch wel te maken met het gras. Kijk, op gras zit je veel lager, de ballen blijven lager... dus je moet dieper door je knieën. Er is veel meer druk op de pezen, spieren en gewrichten. Ja, en en dat, ik weet niet of dat dan de reden is. Het is altijd een, een, een samenkomst van omstandigheden... maar we hadden in totaal eh, zeven opgaves gisteren. Een record dus op één speeldag. Steve Darcis bijvoorbeeld, de bedwingen van Nadal Siric. Isner verdraaide zijn knie. Stepanek, maar het meest teleurstellend was toch wel de opgave... Hoor, van. Johan Songa tegen de led-NS Gulbies. We keken gisteren met Marcella. Kijk u er gisteren nog uit naar die wedstrijd? Ja. ja, einde van de tweede set gaat het fout met zijn knie. En het was eigenlijk helemaal geen wedstrijd meer. Uh, jammer, want Songa is toch ook een publiekstrekker, hoor. En, en was ook een beetje een outsider voor de titel. Maar hij moest dus opgeven aan het einde van, ja. de, van de derde set. Hey, blijf even bij ons, Jan. Want we willen eventjes ja. naar Martin Verkerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja enige verklaring voor wat daar gaande is uh, op, uh, op Hummelden? Nou ja, de, wat, uh, wat Jan al zegt, uh, het is natuurlijk, uh, de, de banen zijn glad. Uh, ze hebben hem uh, in de sneller gemaakt. Uh, wat normaal gesproken in het voordeel van Vredeer uh, moet, had uh, moeten zijn. Ja. Dus dat verbaast me wel enorm dat, dat, dat hij die tweede ronde uh, verloor. Uh, ja, over de blessures uh, Kijk, het kan natuurlijk ook een uh, gras is altijd uh, waar het fout kan gaan met de knie of, of, of enkels. Maar uh, ja, het kan natuurlijk ook een beetje te maken met, hebben uh, uh, met, met toeval. Dat het uh, ja, toevallig uh, een aantal blessures zijn, maar uh, zeker zijn, zijn er wel erg veel. Ja, uh, waar zit hem, het probleem of de moeilijkheid van het gras in? Wat, wat, wat is uw herinnering als oud tennisser daarmee? Nou, mijn ervaring met gras was niet, niet, niet zo nee, niet al te best. Nee, <laughs> liever op Grevel geloof ik. Ja, ik ben ja. meer een uh, man Ik moet wel zeggen dat ik op, op, op gras wel uh, een keer uh, David Denko heb geslagen. En toen verloor uh, ik in vijf sets dus met een goede wedstrijd van Fred uh, Poesters. Uh, dus ja, het is, maar het is moeilijk. Uh, normaal gesproken is een, een goede service uh, is, is wel handig daarmee. Uh, ik had vooral problemen met, uh, met, met uh, ik speel geen surf volley en uh, ja. uh, het gras toen ik speelde was nog een stuk sneller dan de afgelopen jaren. Oké. Okay. Uh, het is wel wat langzamer geworden. Maar Alleen, had u ook last van uw knieën bijvoorbeeld af en toe op dat gras? Want dat zie je nu veel, hè? veel knieblessures. Nou nee, ik, ik uh, mijn knieën vielen wel mee. Het is wel zo dat je, dat je als je lang ben natuurlijk uh, wel wat van, uh, last van mijn rug uh, erop had. Dat, dat kan te maken hebben dat ik natuurlijk niet uh, heel erg door mijn knieën... Ging. Ja. Uh, het, het is een moeilijke ondergrond en uh, maar het is was vooral voor mij moeilijk niet met bestuurs, maar Het was vooral moeilijk om uh, voor mij om daar tactisch goed op te spelen. Ja. Ja, die overgang uh, wordt inderdaad genoemd als reden hè, van gravel op Roland Garros naar uh, Wimbledon op het gras. Maar ja, dat ja. doen de profs ieder jaar toch? Ja, maar het is wel waar dat de overgang natuurlijk uh, erg kort is. Kijk, als je naar Nadal kijkt bijvoorbeeld, uh, ik vond hem op op Roland Garros al. Uh, Naast besturen namelijk van acht maanden vond ik hem al heel erg achter de baseline tennis, iets meer dan normaal. Uh, en ook de eerste rondes op uh, Roland Garros waren bijvoorbeeld uh, lastig voor hem. Uh, ik, ik wist wel dat Nadal het moeilijk op Wimbledon zou krijgen vanwege dat hij gewoon te ver achter de baseline staat. Ja. Uh, maar de aanpassing uh, is, is, is lastig en, uh, en maar Federer bijvoorbeeld, ja, die, uh, die hoort er natuurlijk weinig problemen mee te hebben. Dus dat was wel een uh, sensatie, naar mijn zeggen. Nou, nou. Uh, wat zou je kunnen doen om blessures aan enkels en knieën te voorkomen op dat gladde gras? Ja, is moeilijk. Uh, Zit hem dat kijk, ook in het schoeisel of niet? Zit, uh, heb je daar ja, niks aan? Ja, dat, dat hebben we al. Het zitten van die, van die kleine nopjes, nopjes Kijk, ik denk dat, uh, dat het moeilijk is. Kijk, een verdraaien op gras, die glijt gewoon uh, uit uh, en zeker uh, nu het blijkbaar uh, uh, ja, glad is daar. Ja, en, je, en het zit hem vooral ook, want op gravel glijden bewust, hè? En, en op gras verwacht je het misschien niet. Nee, op gras moet, moet je stilstaan. En, ja. uh, uh, het, is, het is blijkbaar heel veel glijpartijen en er kan wel eens wat gebeuren. Dus ja... Uh, je, je kan er zo weinig aan doen als je op als verkeerde been gezet wordt... en je glijdt weg, uh, dan, dan, dan, dan ligt je al. Dus ja, je kan er niet, uh, het heeft niet te maken met uh, een bepaalde fitheid, uh, denk ik. Het is ook een beetje pech als je, als je valt. Goed. Hartelijk dank, uh, Martin Verkerk. Toen nou, het even ha, te woord uh, wilde staan, dan gaan we nog even terug naar uh, Jan Rolfs. Uh, Jan, we moeten het toch even hebben nog over Igor Seisling. Ja. Uh, eerder al gegrapt dat uh, de weg naar de halve finale voor hem nu geplaveid <lacht> is... maar <lacht> <lacht> dan moet hij eerst nog uh, voorbij, uh, ja. Raunek. No, yeah, right. Ronic, de, de Canadees met, een, met een, uh, ja, een, een achtergrond van de Balkan. Uh, is een top 20 speler, een, een, een lange jongen. Met een, met een hele goede opslag hoor. 22 jaar, zijn derde Wimbledon. Maar kwam nog nooit verder dan de, dan de tweede ronde. Ja, Ronitsch, dat heeft Zeiseling ook zelf gezegd... Is een, is een speler die het punt binnen wil halen in één of twee klappen. Uh, zaak voor Zeiseling denk ik om daar een antwoord op te vinden. proberen de rally ietsje langer te, te, te krijgen. En natuurlijk ten alle tijden zijn eigen service binnenhalen... Maar Ja, Zeisling heeft natuurlijk ook een hele goede opslag. Dus ik denk dat het zeker als de banen weer snel en ook wat glad zullen zijn... weer een echte servicewedstrijd zal gaan worden met hier en daar een breekpuntje. En wie die dan pakt, die heeft de beste kans. Maar ik geef hem dus zeker wel kansen, Ico Zeisling, vandaag. Kijk eens aan. Uh, waar kijk je nog meer naar uit? Nou, Djokovic, ik ben benieuwd hoe die toch omgaat met, uh, met de sensationele dag van gisteren. Die speelt tegen Bobby Reynolds, een, een Amerikaan. Ja, Ik durf niet meer te zeggen, dat moet hij makkelijk mm. redden. Uh, uh, en Serena Williams tegen Caroline Garcia, de, de Française. Ja, dat, dat, dat zijn de toppers van vandaag die op de baan komen. En ik denk weinig problemen, maar ja, nogmaals, uh, uh, het is even allemaal heel onzeker op Wimmelden. vanwege dat gras. Want ook Djokovic kan een smakkerd maken. Ja. En, uh, en ja, dan, dan kan het ook afgelopen zijn voor de nummer één van de wereld. Maar laten we hopen van niet, maar dat zijn een beetje de wedstrijden voor vandaag. Oké, okay, Jan, veel plezier vandaag weer. Dank je wel. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Bezuinigingen maar weer. Want het kabinet kan door met de pensioenplannen. Maar het is wel maar net aan. Want alleen de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid, zijn voor. En ongewoon eensgezind keerde de voltallige oppositie zich gisteravond tegen die plannen van het kabinet. Elke partij had wel zo haar eigen reden. Maar van links tot rechts was het eindoordeel vernietigend. Dit is keihard. Hier wordt geen enkele rekening gehouden met de levensloop van mensen. U sloopt gewoon het pensioenstelsel. En nu is de totale oppositie doodongelukkig met wat hiervoor ligt. De Herman Finckers zei hoor dat je mooie baby's hebt en je lieve baby's. <lacht> en noemde zijn buurmeisje het liefste baby van de hele wereld. Heeft de kabinet het niet gevoeld om een veel serieuzere inspanning te doen om tot een oplossing te komen? Volgend jaar heeft... De schatkist weer geld nodig. En dan gaat het naar 60%: is een mooi pensioen. 50% is een mooi pensioen. Vanaf 15 jaar mag je al pensioen opbouwen. Het maakt niet uit. Het is een glijdende schaal. En uiteindelijk is er niets boven van ons stelsel. Tot slot heb ik maar één opmerking, eigenlijk voorzitter: kabinet, doe dit iedereen niet aan. Nou, Wilco Boom in Den Haag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. De hele oppositie vol gas tegen. Als we dan even doorrekenen van de Tweede Kamer richting de Eerste Kamer... ligt daar een uh, verse blokkade. Ja, die ligt in elk geval uh, heel, goed op, of heel groot op de loer. De kans is groot dat de Eerste Kamer niet gaat halen. Want ja, de oppositie heeft daar de meerderheid. Een structureel probleem trouwens voor deze coalitie van VVD en PVDA... Maar goed, het is natuurlijk op zichzelf nog wel denkbaar dat het kabinet de plannen gaat aanpassen... en daarmee dan toch één of meer oppositiepartijen mee weten krijgen in die Eerste Kamer. Maar als dit plan niet wordt aangepast en er is voorlopig niks dat erop wijst... ja, dan is de kans te verwaarlozen dat de Eerste Kamer ermee gaat instemmen. En dan gaat het dus gewoon niet door. Een ja, structureel probleem voor dit kabinet is ook tekort aan geld. Wat zijn de gevolgen als dit niet doorgaat? Uh, nog groter tekort aan geld. Want ja, uh, ja de ja. overheid zou door die nieuwe pensioenregels meer belastinggeld gaan binnenkrijgen. En als de Eerste Kamer deze zaak tegenhoudt, dan mist de staat 3 miljard aan inkomsten per jaar. Nou ja, en bij alle financiële malaise die er al, die er al is, mogen we dat uh, toch wel weer een grote financiële tegenvallen noemen. Want die 3 miljard, die zijn al ingeboekt. Nou ja, de verwachting is natuurlijk dat het kabinet om die reden zijn stinkende best gaat doen om op zijn minst een paar fracties uh, te vermurwen. Uh, op zo'n tegenvallen zitten ze niet te wachten. Maar ja, de kritiek was dusdanig dat het uh, zeer twijfelachtig is of dat gaat lukken. En de oppositie, ben je erachter of die nou tegen zijn om het tegen zijn... of hebben ze daar wat hen betreft goede redenen voor? Uh, nee, ze hebben er op zichzelf goede redenen voor. Het lastige van, dit, uh, van deze hele pensioenregels is dat eigenlijk alle argumenten wel goed zijn. Het is uiteindelijk een politieke keuze uh, en een afweging uh, van al die bezwaren... Die, die de doorslag moet gaan geven... Uh, maar waar het op neerkomt, de kern van het pensioenplan is dat we minder voor ons pensioen gaan sparen. Uh, met het risico dat je een lager pensioen krijgt. Nou, um, het is volgens het kabinet de bedoeling dat als we minder premie voor het pensioen gaan betalen... dat we dan ook meer geld terugkrijgen in onze portemonnee. Een lagere premie, daar zou je als burger iets van moeten merken. Mm -hmm. Maar dat kan het kabinet niet garanderen, want de pensioenfondsen zelf die beslissen over de hoogte van de premie. En die pensioenfondsen die willen de premie niet verlagen... Uh, want die ik tekorten. Ja. Nou, en dat pikt de oppositie niet. Die zegt uh, dat verschil moet terug in het loonzakje. Dat zou trouwens ook heel goed zijn voor de koopkracht. Nou ja, en zolang het kabinet daar niet voor uh, kan zorgen... is de oppositie dus tegen en heeft het kabinet een probleem. Ja. En Wilco, uh, er is alweer overleg geweest hè, met de sociale partners... want die heeft het kabinet daarvoor nodig om uh, iets aan die premies te doen. Het heeft niks opgeleverd. Praten nee. ze daar nog mee verder? Dat gaat uh, ongetwijfeld nog gebeuren. Uh, dit verhaal komt pas na de zomer in de Eerste Kamer. Die tussenliggende periode gaat het kabinet uh, gebruiken om natuurlijk ook met de sociale partners te praten. Uh, maar ja, de sociale partners hebben tot nu toe op de rem gestaan als het hier om gaat. Die hebben gezegd: wij houden vast aan de afspraken uit het sociaal akkoord. Uh, het kabinet voelt zich daar ook aan gebonden. Dus ja, de kans dat het daar uh, alsnog goed komt uh, lijkt me niet zo heel erg groot. Nee. Goed, veel onzekerheid. Dus Wilco Bomen vanuit Den Haag, dankjewel. Gaan we naar de ANWB Wijnandsmaan. Ja, het is een vrij normale spits, maar het is wel ongelijk verdeeld. Bij Amsterdam is het ronduit druk, terwijl het bij Rotterdam relatief rustig is. Een paar opvallende zaken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar is een auto gestrand in de Schiphol-tunnel. Die staat wat ongelukkig. De twee rijstroken zijn dicht. Er staat 7 kilometer file. Op de A10 daar was een stranden een vrachtwagen met een klapband. Op de A10 zuid naar Amersfoort. De rijbaan is vrij. Nog wel 10 kilometer file vanaf Geuzeveld. En de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar staat voor Amersfoort 9 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Met nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Echt even moeten meekijken op de webcam. Maar ja, dat is nu te laat. Via radio 1.nl kunt u dat uh, zien. Robin Thick was dat met Blurred Lines. Marshall, wat kan jij dansen? Even oefenen, maar dan heb je ook wat. De Chinese overheid dwingt de Tibetanen om te verhuizen. Dat gebeurt al sinds 2006 op grote schaal. Met de gedwongen verhuizingen overtreedt Peking wel de rechten van de Tibetanen op grove wijze, schrijft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een vandaag gepubliceerd rapport. Hier in de studio onze buitenlands redacteur Floris Harm en hij is net terug uit Tibet. Floris, welkom, goedemorgen. Wat heb je daar ervaren, wat heb je gezien van het schenden van mensenrechten daar? Nou, als het gaat om die herhuisvesting van, uh, van, van Tibetanen, heb ik, ben ik op bezoek geweest bij een aantal families aan de rand van, van Lhasa. Uh, die wonen in prachtige stenen huizen, uh, grote kamers, uh, zijn heel gelukkig. Waren eerst boer, uh, zijn nu dus geherhuisvest. Uh, hij is uh, chauffeur geworden, zij is winkelier en oma uh, die geniet tevreden van haar oude dag. Dus het was een heel mooi plaatje. Ja, dan mocht je ook komen. Nou, dan nou moet ik inderdaad <laughs> wel erbij zeggen, het was een officieel geregisseerde persreis. Journalisten mogen officieel niet in Tibet komen, behalve op uitnodiging van de Chinese overheid. En die had ons uitgenodigd om te laten zien... dat het in Tibet niet zo erg is als wij in het Westen allemaal denken. Dus uh, ja, die uh, laten natuurlijk dan een plaatje zien wat, wat goed in dat verhaal past... en niet de onvrede zoals die wordt geschetst in dat rapport van Human Rights Watch. Wat heb je nog meer gezien dan om je heen? Wat is je opgevallen daar? Nou, Wat me opviel aan, aan Lhasa is dat het een hele moderne stad aan het worden is. Uh, er ligt overal gloednieuw asfalt. Ze waren bezig met het aanleggen van een tweede spoorlijn. De eerste spoorlijn is een paar jaar geleden geopend... van het Chinese achterland naar, naar Lhasa. Uh, nieuwe huizen, uh, winkels, uh, ja, noem maar op. Het is, het is echt een, een duidelijk een stad waar heel veel geld in gepompt wordt. En dat is ook het Chinese beleid. Uh, ze pompen heel veel geld in, in Tibet. Uh, ze geven eigenlijk heel veel cadeautjes. Heel veel economische hulpprojecten. Uh, in de hoop dat daarmee de eigenheid van, van. En dat kun je dus heel positief uitleggen. Hè, om de kloof tussen het rijke, uh, achterland, of het rijke oostkust van China. en het arme achterland op te heffen. Je kan het ook negatief uitleggen. in de zin dat er een politieke angel bij zit. Namelijk door zeg maar, uh, Tibet op te stuwen in de vaart der volkeren. dat de eigenheid van Tibet langzaam verdwijnt. En dat het hmm. geroep om autonomie dat langzaam verdwijnt. Ja, ja, ja, ja en, en China verwacht dan ook natuurlijk dat men blij is met die cadeautjes. Zijn ze dat? Nou, uh, blij, uh, dat blijkt uit de rellen in 2008... Dat, ze, dat niet iedereen in ieder geval blij is ermee. En het gaat nog steeds door. Er zijn zelfverbrandingen tegenwoordig. En Chinezen vinden dat eigenlijk niet zo, die kunnen dat niet zo goed begrijpen. Die snappen dat niet. Die vinden eigenlijk dat die wel eens wat meer dankbaarheid mogen, mogen tonen. Maar ja, het, het lijkt eigenlijk wel een beetje op, op, op zeg maar een vader... die zijn kind allerlei cadeaus geeft... en vindt dat dat kind daar blij mee moet zijn. Maar het kind zegt van ja, die cadeaus die koop je eigenlijk vooral voor jezelf... De Tibetanen beschouwen dit dus niet als een vooruitgang. Wat zijn hun grootste bezwaren? Uh, ik denk dat het grote uh, uh, gevoel onder Tibetanen er een is van, van zelfvervreemding. De, de, de, de economische ontwikkeling in Tibet gaat zo hard. Uh, moet je je voorstellen, je bent nomade. Je hebt jarenlang, eeuwenlang bij wijze van spreken, je, je, je kuddes en je grootvaders hebben gedaan. Je kuddes over de pampa, over de, de hoogvlaktes geleid. En opeens wordt er een huis voor je neergezet, je verkoopt je kudde... en dat, dat is dan even heel fijn. Ja. Maar dan, dan Dit... moet je dus mee in, in de normale maatschappij. Dit dan is moet niet je van in... hen. Precies. En, en het blijkt uit uh, een rapport dat, uh, dat eerder is verschenen... dat 60% van die nomaden in een bepaalde regio van, van Tibet... gewoon nu werkloos is. Dus het is, het is eigenlijk toch een beetje armoede. Kon je uh, op je reis uh, van het traject afwijken dat uh, voor je was uitgezet? Nou, dat was, was best moeilijk. Ja, ja, het, ja het, het programma echt wel van, van, van Hoe dicht dichtgetimmerd. Ik ben op een gegeven moment in Lhasa gaan eten met een, met een vriend... een neef van mijn vrouw die daar Tibetaan studeert. En toen ik dat aankondigde dat ik die avond niet zou meeeten, toen was er grote paniek van, oh ja? ja, maar dat is toch niet zo goed. En wat ga, je, wat ga je doen? Je raakt de nog, weg nog kwijt <laughs> en waarom nodig je me niet hieruit? Nou, allemaal heel behulpzaam. Dank voor jouw verhaal. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De toestand van Nelson Mandela is de afgelopen 48 uur nog verder verslechterd, zegt zijn woordvoerder tegen de BBC. Mandela wordt momenteel kunstmatig beademd. En president Zuma van Zuid-Afrika heeft een bezoek aan het buurland Mozambique. Dat was gepland voor vandaag, afgezegd. Opmerkelijk nieuws over Edward Snowden op uh, technologieblog Ars Technica. Op de site staat dat hij vroeger een hekel had aan klokkenluiders. Een chatter die waarschijnlijk Snowden zelf is, zei vier jaar geleden nog dat mensen die geheime overheidsinformatie lekten, moesten worden neergeschoten. Mm, volgens Ars Technica zijn er veel aanwijzingen dat het om de klokkenluider gaat. Zo vond een journalist van Reuters onder de naam The True Hoha foto's op het internet van iemand die eruit ziet als Snowden. En terwijl het Amerikaanse hoge rechtshof gisteren oordeelde dat het homohuwelijk in alle staten moet worden erkend, werd in Rusland een anti-homowet door het Hogerhuis aangenomen. Het Russische parlement stemt hiermee dus definitief in met de wet. Reden voor het COC Nederland om vanmiddag een petitie met 15.000 handtekeningen aan te bieden aan de Russische ambassadeur. Petitie roept de Russische president Poetin op om de wet niet in werking te laten treden, schrijft COC op de site. Yes, vrij en terug in het hotel, gedoucht. En 9 pond kwijtgeraakt tijdens deze martelgang. Weet u nog? We spraken gisteren hierover met uh, onze correspondent Marieke de Vries. Chip Starnes, bericht dat hij de wereld instuurde. De Amerikaanse fabrieksdirecteur werd in Peking bijna een week gegijzeld gehouden door tientallen van zijn Chinese werknemers. Die waren bang dat ze ontslagen zouden worden en dat ze hun loon niet zouden krijgen. Tegen het persbureau AP vertelt Starnes wel dat er een overeenkomst is bereikt waar iedereen blij mee is. Maar hij is wel verdrietig dat hij daarvoor een week in zijn eigen fabriek heeft vast moeten zitten. Er mogen langs de snelweg geen snelle laadpalen voor elektrische auto's komen. Dat eisen tientallen benzinepomphouders in een kort geding tegen de staat. Ze vinden de palen oneerlijke concurrentie, dat meldt BNR. Volgens de pomphouders zijn zij de enigen die brandstof en energie mogen verkopen langs de Rijksweg. Oliemaatschappijen hebben namelijk in een overeenkomst met de overheid afgedwongen... dat ze tot 2024 exclusiviteit hebben op het verkopen van brandstof op alle locaties langs de snelweg. Dan even naar het RD met een mooie foto van Graciano Pelle. Maar als we de krant moeten geloven, moet Feyenoord rekening houden met het vertrek van de spits. Dat zou namelijk Italiaanse belangstelling zijn. Maar op de site van Feyenoord is te lezen dat hij juist blij is... om terug te zijn in Rotterdam. Het afgelopen seizoen was lang en zwaar, dus ik was blij met mijn vakantie. Nu heb ik weer heel veel zin om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Ik ben er klaar voor, al de spel, mm, Nou, ben benieuwd of die bij Feyenoord <laughs> blijft. Uh, we gaan zo dadelijk u bijpraten over... Uh... De opmerkingen van werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes, die uh, het tafelzilver wil verkopen. Nog één jaar voor de Europese verkiezingen.